Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hackers hebben de gegevens van bijna 500.000 mensen gestolen... bij een laboratorium in Rijswijk. Dat lab werd gebruikt voor het bevolkingsonderzoek... naar baarmoederhalskanker. Onder meer BSN-nummers, testuitslagen en mailadressen zijn gestolen. Mijn techcollega Joost Schellevis legt uit wat ze daarmee kunnen. Een zeer gerichte phishing-aanvallen, zeker als ook het e-mailadres... of het telefoonnummer bekend zijn. Maar En dat is wel echt, echt speculeren moet ik benadrukken. Maar wat ook iets is wat criminelen... Vandaag de dag vaak doen, is een organisatie afpersen van als je niet betaalt, dan publiceren we de hele boel. Dat zijn dingen die gebeuren. Dat wil niet zeggen dat dat hier aan de hand is. Uh, maar ja, criminelen zijn, cre zijn creatief en doen dit echt om geld te, te verdienen. Dus die zullen zoeken naar een manier om hier iets mee, mee te doen. Het bevolkingsonderzoek benadrukt dat als je nu aanmeldt, je gegevens gewoon veilig zijn. Een Colombiaanse presidentskandidaat die onlangs twee keer in zijn hoofd werd geschoten, is overleden. Hij was 39 en zou volgend jaar meedoen aan de verkiezingen in Colombia. Op een campagnebijeenkomst werd er een aanslag op hem gepleegd. Daarna werd er massaal gedemonstreerd tegen de verharding in de Colombiaanse politiek. Meer dan 10 webshops hebben een boete gekregen vanwege misleidende reclamepraatjes pra over collageensupplementen. Die hebben geen enkel wetenschappelijk bewezen effect, maar in de webshops werd bijvoorbeeld beweerd dat ze gewrichten soepeler maken en rimpels verminderen. Dat is verboden, daarom krijgen de winkels een boete van een paar honderd euro. Andere webshops hebben een waarschuwing gekregen. En dan naar de IJssel bij Deventer. Misschien wel een van de fijnste plekken om deze zomer een beetje af te koelen. En dan vooral s'avonds op het gras, bij het water. Maar dan. Nou wordt het wel een zooitje. Veel mensen pakken daar een lekker pizzaatje. En dat zorgt er tot nu toe steeds voor veel afval, vertelt Wieke van Radio Oost. Veel van die dozen die blijven nu achter daar op het grasveld aan het water. Soms ook in het water. Maar nu kun je ze dus weggooien in een speciale pizza-prullenbak... Ja, het is precies wat je denkt dat het is. Een prullenbak waar precies een pizzadoos in past. En als je ze achter elkaar erin gooit, dan stapelen ze op als het ware. Het is voor het eerst dat er in Deventer een pizzadozenprullenbak prullenbak is neergezet. Het weer warm en zonnig met vandaag 26 tot 31 graden. Vanaf morgen is het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersinformatie.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 There's me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 En ja, op een circuit ook. Daar zijn ze inmiddels ook wel bezig met de tribunes. Man, man, man. Er wordt weer van alles opgebouwd. En je ziet langzaam ook... Het was een week of drie geleden al zag ik de gele borden in Haarlem staan. En Bloemendaal. Allemaal over... één voor de leveranciers. Zelfs in Amsterdam staan de borden daarvan. Ja, echt? Die heb ik niet gezien. Maar ik kom ook niet veel in Amsterdam. Maar...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 Agenda. Agenda. <laughs> agenda. Dank u wel, dank oh, u oké, wel. Oké, dat is uh, zo zom, We gaan even twee platen draaien. Yes, en dan zijn yes. we weer bij je terug. Hier is David Ketta. En zie je uit de top 40 van dit moment met Beautiful People. Zo dadelijk de evenementagenda. Nou, je hoort het al van Dolly, hè. Heel veel te doen de komende tijd hier in Standpoort. Dus blijf voor de agenda. Luisteren naar je eigen lokale radio. ZFM met nu Radar Love. Wet on the weed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 Ja, zijn we weer lekker aan het bubbelen, Dolly.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 Jij ja, staat hiernaast. Uh, wat is jouw functie hier? Nou, ik heb geen functie als, als, een, als belangstellende. Ik ken je net uit de privésfeer heel goed. En uh, ja, ik heb, heb je net een beetje geholpen aan de contactpersoon. En, ja, en ik, ik ben trots dat dit gebeurt.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 Ik heb het geluk dat ik nu zelf mag ervaren hoe het is om in die kar te zitten. Het wordt wat, want iedereen kijkt nu naar ons, hoe wij door de bocht gaan. Rob gaat eventjes. Oh, moeten we gordel om? Oh, gordel om. Oh jeetje. We doen ons gordel om. En dat is de eerste keer dat ik in een kart zit ja. van mijn leven. Nou, ben benieuwd. Oh nee, ik moet in. Ja. Top, we zitten. En uh, Rob gaat maar uh, alles doen. Ik ga gewoon ervaren en lekker genieten van de zee. Robby! Oh, ja! Komt uit, ben je klaar! Filmen! <laughs> Oké, okay, daar gaan we! En daar gaan we! Jo.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 Oh, nog een rondje. Oké, okay, nog een rondje. Nou John, ik wil je bedanken dat ik ook een rondje mocht. Of drie. Ik ben net bijna uit de bocht gevlogen door Rob. Maar ik snap helemaal hoe leuk dit is voor de mensen. Dus echt een top initiatief. Dank je wel. En het wordt vast een heel mooie voor 1.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 is er ook niks te doen verder. Nee. Dus, uh, okay. nee. Maar normaal gesproken, met dit soort omstandigheden uh, zijn we gewoon iedere dag open van 12 tot me. En wat kost het eigenlijk? Voor Kinderen vanaf 5 euro. Oh, Oké. Okay. Uh, kunnen ze vijf minuten rijden. En uh, ja, dat is het. Nou, heel goed om te weten. Ja. Want uh, voor kinderen is dit ook helemaal geweldig in de gezinnen. Ja, dat is wel een speciale kinderkaart. Oh, speciale kinderkaart. Dus, uh, voor iedere categorie hebben we een kaart. Dus we hebben duo's dus voor families. Want je hebt ook kleine kinderen. Ja, Die kunnen dan met hun ouders meereizen, zoals je ziet. Ja.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 En nadat we bij de kartbaan op de Boulevard waren. Even lekker louchen met deze single island in de sun. En de zon is er zeker vandaag hier in Zandvoort. Rond en daarbij de 20 graden. Dus uh, lekker weer. Dus uh, kom van je stoel af en uh, kom even kijken hier in Zandvoort. Er valt hier altijd wat te beleven. Waaronder Chloe Estevan. Kijk dan je